9 uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. De VVD-Tweede Kamerfractie wil het budget voor ontwikkelingssamenwerking terugbrengen van 4,4 miljard euro naar 1,4 miljard euro. In een opiniestuk in de Volkskrant schrijven VVD-fractieleider Blok en VVD-Kamerlid de KANUW -E dat de resultaten van de ontwikkelingshulp de afgelopen 60 jaar op zijn vriendelijks gezegd niet erg overtuigend waren. De VVD'ers stellen verder dat ontwikkelingshulp geen kerntaak is van de overheid. Blok en de KNW vragen zich af waarom de morele plicht tegenover medemensen moet worden afgekocht via de overheid. Staatssecretaris Knapen voor ontwikkelingssamenwerking zegt in de Volkskrant dat een begroting van 1,4 miljard euro in feite beëindiging van onze ontwikkelingssamenwerking betekent. In Egypte zijn de stembureaus open voor de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Vandaag en morgen kunnen de Egyptenaren hun stem uitbrengen. Er zijn twee kandidaten, Ahmed Shafiq, die de laatste premier was... tijdens het bewind van Mubarak... en de kandidaat van de moslimbroederschap, Mohamed Morsi. Het constitutionele hof in Egypte oordeelde donderdag dat Shafik mag meedoen. Daarmee werd een beslissing van het parlement ongedaan gemaakt. Dat had een wet aangenomen waardoor hoge functionarissen... uit de regering van Mubarak niet politiek actief meer mochten zijn. In Japan worden binnen drie weken twee kernreactoren opgestart. Premier Noda zegt dat dat nodig is om te voorkomen dat het land deze zomer te kampen krijgt met energietekorten. Alle 50 kernreactoren in het land werden stilgelegd voor onderhoud na de aardbeving, tsunami en kernramp bij Fukushima in maart 2011. Vorige week werd al bekend dat Japan reactoren wil gaan opstarten, maar wanneer dat zou gebeuren, was onduidelijk. In Japan is veel verzet tegen het besluit om weer kernenergie te gebruiken. Maar volgens premier Noda is er geen alternatief. Voor de tsunami leverden de kernreactoren 30% van de elektriciteit in Japan. Het weer bewolkt en over het oosten en de kustgebieden trekken buien. Later wordt het droger, de zon breekt ook even door. Vanmiddag ontstaan opnieuw enkele buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen. Welkom bij Lekker weg in eigen land. Ontdek de Cultuurweken Leiden met de stad Leiden als podium. Bezoek de Nacht van de Viool, een nacht vol vioolmuziek in het Rijksmuseum voor oudheden. Bekijk de poëtische solovoorstelling Edward II en ga naar de Leidse musea voor diverse lezingen. Meer info op www.leiden.nl. Deze zomer is de zee in al zijn facetten te bewonderen in de Hallen Haarlem. Naar zee. De zee in de Nederlandse kunst sinds 1850... toont werk van onder meer Hendrik Mesdag, Isaac Israëls, Jan Torop en Rieneke Dijkstra. Meer weten? Kijk op www.dehallenhaarlem.nl. U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl. Dit was Lekkerweg in Eigen Land. Ik ben Alexander Pechtold. En ik vind dat ieder mens moet kunnen geloven wat hij of zij wil.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Twan Huis en Mieke van der Wey. Welkom terug bij de Nieuws Show. Het is weer het laatste uur, want we zijn er vandaag tot tien uur. Ik zal u vertellen wat we gaan doen zometeen. Dan hoopt Louise Fresco ons ervan te overtuigen... een radicaal andere houding ten opzichte van voedsel aan te nemen. Bijvoorbeeld over de datum eten is helemaal niet erg... en misschien wel nodig en duurzaam. Rond half tien verzorgt Ingrid Hogevorst de boekenrubriek... en vertelt verslaggever Mark Robin Visser... waar de Radio 1 sportzomerbus naartoe rijdt. En Leiden volgens mij. We besluiten de nieuwsshow vandaag met een overzicht... en toonstelling over leven en werk van Stanley. Ook wel de dictator... Kubrick. Maar uh, we beginnen met een vreemde zaak in Engeland. Ja, want de media tycoon uh, Rupert Murdoch, de man van de inmiddels verdwenen Britse tabloid News of the World, ligt weer onder vuur, of nog steeds onder vuur, want het gaat maar door bij hem. Hij zou gelobbyd hebben voor de invasie in Irak. En de oud-woordvoerder van Tony Blair, Alistair Campbell... die schrijft in zijn dagboeken letterlijk... Blair nam een telefoontje aan van Murdoch... die benadrukte dat timing van belang was... en dat hoe langer we wachten, hoe moeilijker het werd. Tony Blair en ik vonden het een raar telefoontje. Niet erg slim. Murdoch die ontkent nu uiteraard in alle toonaarden. Maar om ons de waarheid te vertellen, die misschien ergens in het midden ligt... praten we met Tine van Houts. Uh, Tina Houts, correspondent in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi Tine, uh, wat is hier ja, van waar, zover we dat kunnen controleren... wat uh, Campbell hier allemaal opschrijft? Nou, Campbell heeft natuurlijk ook niet altijd de waarheid gezegd. Maar het interessante is wel dat Campbell uh, dit in zijn dagboek schreef... op 11 maart 2003. En dat was een week voordat het Lagerhuis uh, stemde om ten oorlog te gaan in Irak. Dus het, het moment was uh, natuurlijk wel heel belangrijk. En uh, Murdoch die heeft nu al getweet dat, hij, uh, dat, hij, dat het niet waar was en gezegd uh, dat hij zich houdt aan alles wat hij zelf bij de Levenslingkwarje gezegd heeft. En Murdoch toen hij voor moest komen heeft gezegd, ik heb een premier nog nooit om iets gevraagd. Nou sindsdien uh, zijn er een aantal premiers uh, voor de enquiry geweest en die hebben allemaal heel iets anders vertelt. Denk je, Tine, uh, dat zo'n telefoontje trouwens vast ligt? Want alles wat binnenkomt bij Downing Street 10, daar wordt wel een aantekeningetje van gemaakt, denk ik. Normaal denken. moet dat gesprek opgenomen zijn. Ik bedoel, dat, dat is normaal. Dus ik, ik denk dat dat wel het geval is. Um, en, en het is natuurlijk uh, het is een trend, want bijvoorbeeld John Major, uh, de conservatieve ex-premier, heeft uh, vorige week bij de Levens Inquiry gezegd dat hij geluncht had met Rupert Murdoch en dat Murdoch hem toen vroeg om de conservatieve actieve politiek, de regeringspolitiek van die tijd, over Europa te veranderen. Want anders zou uh, John Major de steun van Murdoch's kranten bij de verkiezingen verliezen. En Murdoch had bijvoorbeeld tegen Major gezegd, uh, ja, ik wil uh, dat uh, de Britten uit de Europese Unie gaan. Dus, uh, dus ik als ik neem aan dat dat waar was, wat Major zei. Uh, dus dan op, um, op basis daarvan zou je kunnen zeggen... Ja. dat het voor de hand ligt dat uh, Murdoch toch het gevoel had... dat hij Blair best even kon bellen om hem te waarschuwen. Maar niet alleen dat, maar Tony Blair was natuurlijk zelf... Was dat een van de grote aanjagers van de invasie in Irak. Hij had het over de 45-minuten-claim. Saddam Hussein die kon zomaar Londen raken met een raketje. Dus is het misschien zelfs zo dat Murdoch invloed heeft gehad... op het Irak-beleid van Tony Blair? Nou, dat kun je natuurlijk, dat kun je natuurlijk nooit zeker zeggen. Wat wat wel. Eh duidelijk wordt uit uh, de levinson Inquiry, is dat, dat Murdoch uh, het gevoel had dat hij altijd uh, premiers uh, op kon bellen, Britse premiers, dat hij ze uit kon nodigen voor, om lezingen te gaan houden aan de andere kant van de wereld, wat bijvoorbeeld Blair uh, voor Murdoch gedaan heeft, dat hij ze altijd uit kon nodigen voor een lunchje. En dat was uh, dan meestal ook met de echtgenotes. dus uh, dat was, uh, toch altijd, had altijd het gevoel dat het een, een privébijeenkomst was en niet echt en dat hij zijn advies kon geven wat, wat uh, Murdoch nu ook zegt. Murdoch heeft bijvoorbeeld ook gezegd dat hij nooit uh, zijn uh, hoofdredacteur wilde beïnvloeden. Terwijl de beroemde hoofdredacteur van Sun and Times, Harold Evans, zei dat Murdoch eeuwig na altijd kwam zuur over de inhoud van de krant. Dus ik, uh, ik denk dat je uh, ervan uit kunt gaan dat uh, in ieder geval dit stukje in, uh, in Alistair Campbell's uh, dagboek waar is. Ja, want hij was natuurlijk de, de grote spindokter van Tony Blair. Wordt het verhaal eigenlijk al opgepikt in de Amerikaanse pers en de Britse pers. Nou, het is nog hier nog heel vroeg op zaterdagochtend, dus uh, het is <laughs> natuurlijk. Kijk, de, de Guardian heeft, uh, heeft het recht om de dagboeken van uh, Campbell te publiceren voor publicatie. Dus ik denk dat uh, we nog een uh, halve dag moeten wachten voordat het, uh, voordat het elders uh, verschijnt. Maar er is natuurlijk al een enorm debat uh, op het internet hierover gaande. En uh, het is duidelijk uh, dat Murdoch uh, regelmatig geprobeerd heeft... om uh, premiers, uh, Britse premiers, of ze nu uh, Labour waren of conservatief uh, geprobeerd heeft... om, om echt altijd indruk, uh, sorry, invloed op ze uit te oefenen. En de enige uitzondering tot nu toe lijkt Margaret Thatcher te zijn. Maar die was het wat politiek betreft eigenlijk uh, privé als met Murdoch eens. Ja. Tine van Houts, dankjewel voor je commentaar vanuit Londen. We spraken met oud correspondente Tine van Houts en uh, over het laatste nieuws rondom Rupert Murdoch. Kijk voor meer informatie op onze website ja, Louise Fresco is ondertussen binnengekomen. Uh, hoogleraar Duurzaamheid aan de Universiteit van Amsterdam. Zij haalde gisteren het nieuws omdat ze had gezegd... het is te gek voor woorden dat supermarkten aan het eind van de dag brood weggooien... omdat klanten dat de volgende dag niet meer kopen, omdat het te oud zou zijn. Ze zei dit op een bijeenkomst in Nijkerk voor een groep van boeren uit de hele wereld. Volgens haar heeft ook, met name de beter opgeleide middenklasse... geen idee hoe voedsel tot stand komt. Nou, over de houdbaarheid en de productiewijze van voedsel gaan we praten met Louise Fresco... Ze is ook ook voormalig adjunct-directeur van de Wereldvoedselorganisatie FAO. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, Goedemorgen. Uh, eet u zelf ook wel eens brood uh, dat al uh, wat ouder is? Ja, heel vaak zelfs ja. eigenlijk. <laughs> ja. Nou ja, het is, er zijn mensen die zeggen dat, dat vinden wij niet meer lekker dat is niet nee, meer maar, eh, lekker vers, weet ik veel. Een generatie geleden deden we dat wel. Het hangt ook heel erg vanaf um, uh, wat je met dat brood doet. Heel veel mensen gooien het tegenwoordig in de ijskast. Terwijl dat nou juist onverstandig is. Het wordt veel um, sneller oud als je het in de ijskast legt. Dus waar is de grote ouderwetse in Maaie broodtrommel gebleven? Is ja. eigenlijk de vraag. Maar je moet een onderscheid maken tussen de consument en de, en de supermarkt. Hè. Ook de consument gooit heel veel weg. Ja. Uh, en brood is het product dat we het meeste weggooien... van alle voedingsmiddelen. Is dat zo? Ja. Ik kan me herinneren dat er, uh, toen ik vlak bij de Albert Kuiper woonde vroeger, had je ook een bakker. En die verkocht brood van gisteren, maar die, dat was dan wat goedkoper. Ja, er zijn een paar winkels die dat nog doen. Uh, ook onder andere bijvoorbeeld biologische winkels. Ik uh, hoorde net gisteren, omdat dit plotseling zoveel ja. stof uh, ja. op dit ja, moment... Ja, het brood echt, uh, leeft, ja. <laughs> ja, precies. Nee, dat weet ik natuurlijk wel. Maar ik hoorde ook van een, uh, een, een kleine supermarkt, die was begonnen ook om brood uh, van de dag ervoor te te uh, verkopen. Maar ik kreeg ook allerlei van mensen die zeggen, bah brood van gisteren, ja. dat eet ik niet. Ja, wat is dan eigenlijk? Wat, wat was er de reden om juist nu met dit pleidooi te komen? Nou, eigenlijk ging het in, in een uh, discussie over uh, dat we zoveel uh, verspillen. En dat is natuurlijk ernstig. Hè? Dus tussen de 30 en 40 procent van al het voedsel. Uh, wat ge geproduceerd wordt zeg maar, op het veld. komt niet op het bord terecht. En daar zijn een heleboel redenen voor. In, in arme landen is dat vaak omdat het aangetast wordt. door dus schimmels, opgegeten door ratten. niet goed getransporteerd wordt, niet goed gekoeld. Maar in, uh, in landen zoals Nederland. is dat omdat we gewoon ook heel erg veel weggooien. En we gooien weg voor een deel om, uh, omdat we slordig ermee omgaan. Dus we kopen te veel in. Ook voor een deel omdat we niet weten hoe we goed dingen moeten bewaren. En omdat uh, we verwend zijn, dus we willen bijvoorbeeld geen brood van gisteren. Ja. Uh, aan de telefoon hebben we nu Mark Jans, hij is directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Goedemorgen meneer Janssen. Goedemorgen. Kl Klopt het eigenlijk dat dat niet verkochte brood uh, ja, weggegooid wordt? Nou, eigenlijk niet. Het wordt natuurlijk hergebruikt. En uh, ik moet het vooropstellen dat voedselverspillingen terugdringen... Ervan ...bij ons ook heel hoog op de agenda staat in de supermarktbranche. Want dat, dat moeten we niet willen met z'n allen. Uh, maar wat, wat je bij brood vooral ziet, is de laatste tijd een enorme ontwikkeling... ...dat uh, brood in de winkel vers wordt afgebakken. En dus dan kun je heel, spe, heel uh, specifiek... Een scherp sturen op uh, dat je zo weinig mogelijk moet weggooien aan het eind van de dag. Jawel, maar er en... wordt kennelijk toch ook nog een hele hoop wel, wel weggegooid. Klopt nou, dat? Ja. Er, er, er komen broden natuurlijk uit de bakkerij. en die gaan aan het eind van de dag. Uh, die gaan die weer retour naar de bakkerij. En, en die bakkerij, dat wordt dan centraal opgeregeld. Opge daar wordt er bijvoorbeeld uh, paneermeel van gemaakt. En wat je de laatste tijd ook allerlei projecten ziet ontstaan. om uh, brood te recyclen, zal maar zeggen. de grondstoffen ervan weer te gebruiken voor, uh, voor nieuw brood. Ja. En ik denk dat we daar vooral op moeten gaan inzetten. Zetten. Maar u zegt inzetten, dus dat gebeurt nu nog niet overal? Nou, broden die, die retour naar de bakkerij gaan, centraal ja. geregeld, daar, daar wordt een, weer een product van gemaakt. Dus, een, u zegt, of ja. Veevoer, ja. dus u zegt, dat klopt eigenlijk niet wat mevrouw Fresco zei. Nou, weet je, het, het, het is ook zo dat uh, als we oud brood aan de consument gaan uh, verkopen, Mensen hebben thuis die brood ook nog een paar dagen in de, in de, in de keukenkastjes liggen voordat het op is. En dan uh, neem je daar de tijd ook weg natuurlijk. En dan zalen je de consument misschien met een probleem dat hij sneller zijn brood moet weggooien. Ik, ik dat dus is het maar ik zie uw diepzucht in, mevrouw ja. Fresco, over deze kritiek. Wat, wat gaat er door uw hoofd? Nou, ik, ik ben het uh, eens met meneer Jacobs... dat er heel veel meer gedaan wordt in de supermarkten dan nu. En het is ook niet een probleem van de supermarkt. Het is een probleem van de hele voedselketen. Het feit dat je uh, materialen kunt hergebruiken... dat was ook precies mijn pleidooi. Uh, maar goed, die zinnen zijn dus een beetje uit de context gelegd. We kunnen veel meer uh, teruggebruiken. Met name ook allerlei uh, mineralen enzovoort. Maar het heeft ook iets te maken met het gebruik aan respect dat we hebben voor voedsel in het algemeen. Kijk, je kunt wel zeggen, we maken er paneermeel van of veevoer, hè, maar... Je het, het gaat natuurlijk ook toch om het feit dat brood zo goedkoop is... dat het makkelijk is en dat de consument er ook heel makkelijk afstand weer van doet. En dat, ik vind dat heel symbolisch en daarom heb ik het ook zo vaak over brood. Dat brood natuurlijk gewoon een van onze oudste voedingsmiddelen is. Ja. Zo'n lange geschiedenis heeft en eigenlijk zozeer staat ook voor het voedsel in het algemeen. En het feit dat het zo makkelijk weggooit zegt ook iets over onze algemene houding... ten opzichte van voedsel. Maar goed, kennelijk, dat zegt Mark Jansen... zijn er dus wel wat meer initiatieven de laatste tijd om... Om, om er toch iets nog mee te doen? Ja, er zijn, er zijn ook op het niveau van kritische consumentengroepen... initiatieven, ja. mensen die weer voedsel uit uh, afvalcontainers halen en ja. dergelijke. En je kunt met oud brood kun je natuurlijk ook van alles doen. Hè, maar het is zowel de verantwoordelijkheid van de industrie... als van de supermarkten, als van de consumenten. Wentelteefjes van maken? Wentelteefjes, maar ook, ook de hele kwestie... Uh, het is een bredere kwestie die niet alleen op bloot, ja, brood slaat... Het. van uh, uh, ja, wanneer is eigenlijk iets oneetbaar... We hebben in Nederland die, die, die houdbaarheidsdata. Daar, is, daar bestaat heel veel verwarring over. Mensen denken echt dat ze ook bijvoorbeeld rijst niet meer naar de datum kunnen eten. Dat yoghurt de dag zelf nog weggegooid moet worden. Hm. En daar moeten we toch, toch wat aan doen. Hoeveel, hoeveel uh, spullen gooien supermarkten eigenlijk weg, Mark Jansen? Die al uh, misschien niet meer uh, verkoopbaar zijn aan het einde van de dag in supermarkten? Eh... Uh. Ja, vooral in de versgroepen zie je dat dat, uh, dat dat nog best wel minder kan. En dan moet je gewoon ook je logistiek daar goed op aanpassen. Ja, u, daar en, praat u eroverheen. Ik wil even in percentages, bijvoorbeeld groenten en fruit... hoeveel daarvan gaat in procenten uh, de prullenbak in na afloop ja, van de, denk, het einde van de ik, dag? Denk, ik denk dat in de supermarkt uh, over het algemeen genomen het minst wordt weggegooid in de keten. Dat is niet om er vanaf te zijn. We willen daar absoluut uh, nog verbeterslagen maken. Maar ik denk in percentages gezien een procent of twee, drie... In de supermarkt. En dat is al wat ons betreft al te veel hoor. Maar uh, we moeten het ook niet overdrijven. En heel veel producten, zoals mevrouw Fletke ook zegt, die uh, gewoon pasta's en dat soort zaken, Ja, daar zit een THT op. En dan uh, als je het nog in het schap laat liggen, ja, dan kopen consumenten het niet meer. Maar goed, die 2-3 procent, dat, dat klopt volgens niet. Nou, kijk, ik ben er zeker uh, mee eens dat supermarkten uh, uh, steeds meer doen om minder weg te gooien. He, ook het centraal wassen van, van sla en zo leidt tot minder verlies dan, uh, dan als je dat allemaal apart gaat doen. Maar in zijn totaliteit wordt van de categorie groente, groente en fruit toch wel bijna een kwart weggegooid. Een dus kwart? dat, uh, ja. Dus dat is, er zit heel veel bij de consument. Hè? Dus daarom nogmaals, mijn pleidooi is zeker niet uh, om de supermarkt uh, uh, de, de kaart weer terug te spelen. Dus als de supermarkt nu zegt 2 tot 3 procent, dan zouden ja, we dat nog dat eens goed de... moeten bekijken. Het feit al dat we die cijfers niet echt goed bij de hand ja, hebben, dat is vind een ik al op ja. Ja. Uh, iets anders uh, wat u heeft gezegd... is dat de beter opgeleide middenklasse geen idee heeft... hoe het door hun genuttigde voedsel op hun bord komt. Nou, dat geldt eigenlijk voor de, uh, de hele westerse wereld. Ik bedoel niet alleen maar de beter opgeleide middenklasse. Ik heb wel gezegd dat er een soort uh, ja, romantische liefdesaffaire is... bij de beter opgeleide middenklasse tussen uh, uh, hen... En, en zeg maar kleinschalig, handgemaakt enzovoort. Uh, kijk, het feit dat... Het... Jullie en ik daar ook onder? Ja, jullie vallen en ik zelf ook. <laughs> ik kom van het platteland, hè, dus ik weet precies hoe het gemaakt wordt. Heel goed, heel goed. Maar er zijn steeds meer, minder mensen die van het platteland komen. Dat is waar. Maar het, het, het feit dat we dus heel makkelijk toch het idee hebben: aan de ene kant van een handmatig is per se goed en fabrieksmatig is slecht. Uh, dat, dat is maar heel erg ten dele waar. Um, er zijn een heleboel redenen. Bijvoorbeeld, neem die, neem die supermarkt. Het feit dat er centraal uh, dingen worden gedaan, leidt ook op zich weer tot minder verlies. Um, en wij kunnen het ons uh, permitteren om een soort romantisch beeld te hmm. hebben van uh, uh, ja, het platteland waar de zon altijd net op het ondergaat staat. En uh, uh, de, de, de grootmoeders nog uh, liefdevol uh, zelf wekken op, uh, op de aanrechten enzovoort. Zo zit onze voedselketen niet meer in elkaar. U zei net, ik heb heel veel reacties gekregen hierop. Wist u dat u gisteren ook geen stijl heeft gehaald? De, de website? Nee, ik ben bang van hier. Ik was het heel <laughs> Al onder het kopje, red de wereld vreed oud brood. <laughs> en toch maar even omdat dat ze wel een heel uh, aardige schrijfstijl hebben. Um, ja, wat staat er bijvoorbeeld? Uh, leuk Louise, maar je benoemt zelf al heel haarscherp het probleem. Hè? Supermarkten gooien de oude meuk weg, want klanten willen het de volgende dag niet meer kopen. Omdat het oud is dus. De mensen willen het niet. Ook al zegt een duurzaamheidsmevrouwtje dat ze schalen korstjes moeten knagen bij het ontbijt. Omdat dat planeetvriendelijker is. We willen vers brood voor onze knaken. De sfeer is al crisis genoeg. <lacht> Maar ja, het gaat om, om te definiëren wat natuurlijk oud is. Hè. Er zijn een heleboel landen, waaronder Italië, waar ik lang heb gewoond... waar het heel gewoon is om uh, een paar dagen met een brood te doen. Uh, dus het, het hangt er maar net van af hoe je het definieert. En ik, ik wil ook zeker niet zeggen dat iedereen nou uit brood moet gaan eten... of dat supermarkten uit brood moeten verkopen. Uh, het gaat mij natuurlijk ook hm. nogmaals om die symboolwaarde van het brood. Nou, misschien is brood wel te goedkoop. Ja, dat, dat geldt natuurlijk voor voedsel in zijn algemeenheid. Relatief ten aanzien van ons inkomen, eh, besteden we steeds minder geld eh, aan voedsel. En we zijn dus in zekere zin eh, zo rijk dat we het ook ons kunnen permitteren om. Eh, om oud brood of voedsel, wat we niet meer lekker vinden, weg te gooien. Als je even denkt aan bijvoorbeeld de jaren 50 en ook nog 60... die neorealistische Italiaanse films... Mm -hmm. dat ging altijd over het vinden van het laatste brood voor je kind... of nog één broodkorst te hebben. Dat idee van dat een broodkorst nog waarde heeft. Nou, dat is inderdaad. Geen stijl zegt dat natuurlijk heel terecht. Dat is belachelijk vandaag de dag. Maar toch. Maar dan nog even over dat romantische idee... dat wij dan zouden hebben over, over, over, over het voedsel. Ik, ik denk... Dat ik ook zo ben. En ik hoop ik dan bijvoorbeeld graag een brood bij, bij, bij een biologische bakker. waarvan ik het idee heb: van ja, dit wordt op een, gewoon, op, op een goede manier gemaakt. Wat, dat is, toch, is dat dan eigenlijk al te romantisch? Nee, er is niks tegen en er romantiek. Zit er en er in zit er geen het rommel leven. in en zo. En, uh... dat is, er is niks tegen romantiek, alleen uh, je het is niet verstandig om dat als enige oplossing voor de wereld te zien. Ja, er, is, er zijn heel veel goede redenen waarom wij een voedselketen hebben... waar ons heel veel werk uit handen wordt genomen. En één daarvan is dat we natuurlijk veel minder tijd hebben... of denken te hebben om voedsel te maken. Wie bakt er nu nog vandaag brood? En niets is leuker dan zelf brood bakken. Maar het is toch wel heel fijn Doet dat je van ons... u Bakt u wel eens een brood? Nou, ik bak wel eens een brood, ja. En dan ook niet met een broodbakmachine, maar gewoon in de oven uiteraard. Is veel lekkerder natuurlijk. En het is veel lekkerder. En het, het is ook een bijzondere ervaring... om dat zelf met je handen... Te maken. Maar al die romantische mensen die denken ook dat biologische landbouw goed is. Ja, en, en dat, dat is ook. Dat, nou ja, maar dat kijk, romantiek is niet de garantie voor de wijsheid in pacht hebben. Want daar he, ben ik ook geen voorstander van. Ik ben uh, behoorlijk kritisch over, over biologische landbouw. Omdat uh, dat voorbij gaat aan het feit dat je moet zorgen dat je zoveel mogelijk uh, opbrengst krijgt bij eenheid oppervlakte. En met biologisch landbouw heb je gewoon veel meer areaal nodig. En het lost een aantal problemen niet op. Voedingsstoffen die je voor planten nodig hebt. Het enige waar biologisch landbouw wel een, een heel duidelijk punt heeft. Uh, en dat is op het gebied van dierlijke productie. Met name dan gebruik van antibiotica en hormonen. Maar... Je, hoe je het went of keert, als je dieren of planten wil uh, opkweken... dan heb je altijd te maken met ziektes, dan heb je altijd te maken met voedingsstoffen. Dus als je die niet via de ene weg doet, zeg maar via kunstmest... dan moet je ze via andere, via dierlijke mest. En je weet heel goed wat dierlijke mest voor risico's heeft. Denk maar aan die E. EHEC-bacterie. Dus het is niet zo dat biologische landbouw op zich milieuvriendelijker is... of gezondheidsvriendelijker. Dat hangt echt van het geval af. Wat, en, zegt, u, wat zegt u tegen mensen die nu een boterhammetje aan het smeren zijn? Wat is uw oproep aan Nederland aan de broodtafel vanochtend. Nou, ik zou zeggen, het begint eens met een Andalusisch ontbijt. Dat is een geroosterd boterhammetje met een heel klein beetje olie en een heel klein beetje tomaten erop fijngevreken. Dat is wat de arbeiders in Andalusië in de in de velden destijds aten. Het brood was droog, want het was het is daar heel droog klimaat. Beetje olie erover, beetje vochtig maken met de tomaat. Dat is het allerlekkerste ontbijt wat ik ken. Gewoon roosteren, ja, dat is ook nog wel een goede, vind ik. Maar ja, dat moet je wel. Goed, nog, uh, nog heel even. Uh, we hadden, je had het over dieren. Plofkip vrij in 2020. Willen dit supermarkten? Goed nieuws? Ook daar is, is nuance op zijn plaats. Als wij vanuit onszelf naar die kippen kijken, denken wij: plofkip, hè, dus, dus een kip die heel snel wordt opgekweekt, vreselijk. Ja. Als je kijkt naar de hele keten, dus ammoniakuitstoot, transport enzovoort, verwerking, dan is die plofkip -clip nog niet zo gek. Uh, of althans, minder, minder milieubelastend dan een kip die er langer over doet. En waar we denk ik uiteindelijk naartoe moeten, is toch ook een, een soort matiging in de vleesconsumptie. En Nogmaals, biologische, diervriendelijke en uh, gangbare landbouw moeten van elkaar leren en iedere keer weer de beste technieken combineren. Ja, want uh, en wat goed is voor de, de kip is niet altijd goed voor het milieu. Nee, geval. helaas. Moeilijke dilemma's, dankjewel. Uh, we spraken met hoogleraar Duurzaamheid Louise Fresco. Het ging dus uh, ja, over het idee om brood gewoon op te eten als het een dag oud is. En dat roosteren, ja, dat is natuurlijk gewoon een hele simpele oplossing. Dankjewel. Thank you, Twee vrouwen uit Duitsland die zich zo noemen. Boy. Little numbers. Doe je ook niet vaak, hè? Plaatjes afkondigen? Eigenlijk nooit. Het is weer wat anders. Zometeen gaan we praten met uh, Mark Robin uh, Visser. Die staat met de Sportzomerbus uh, in Leiden. Maar. Wat zeg je? Eerst. Oh, nou. Eerst komt uh, Ingrid Hogevoors met de boekenrubriek. Ja. Kijk eens achter. aan. Het alles, alles is anders vandaag. Maak Ingrid. maakt niet uit. Ja. Ik zit klaar. En ik heb uh, twee boeken meegenomen. Want we hebben nu een klein boekenrubriekje. Namelijk een boek van een, uh, een heel. Een oude vrouw en een heel jonge vrouw. Uh, we beginnen even met de 78-jarige Amerikaanse Joan Didion die al een hele lange literaire carrière achter de rug heeft. En die schreef Blauwe Nachten, dat heb ik bij me... maar dat is samen met het jaar van magisch denken uit 2006... dat heb ik ook maar even voor alles zekerheid meegenomen... een tweeluik. En dan heb ik bij me Ik ben Maan... en dat is een debuut van een 25-jarige Nederlandse blogster. En uh, er zit bijna een halve eeuw verschil in leeftijd tussen deze twee vrouwen... Maar in directheid doen ze eigenlijk niet voor elkaar, voor elkaar onder. En we hebben het tegenwoordig zoveel over uh, je privékapitaal. En dat zetten zij in. En hoe doen ze dat eigenlijk? Want het is allebei literaire non-fictie. Het is allebei heel sterk autobiografisch. Ze willen iets aan ons vertellen. Daar zijn ze ook behoorlijk fanatiek in en dwingend. En ze zijn als het ware de romanvorm voorbij. Ik dacht, het is wel duidelijk. Laat, laat ik beginnen met John Didion. Uh, die dus 78 is, dus dat is 1934. En die dus in 2003 uh, plotseling haar man verloor, de auteur John Dunn. Op die dag kwamen ze net uit het ziekenhuis in New York... waar hun dochter Quintana in coma lag. Deze is opgenomen met griepverschijnselen en raakt in coma. En uh, uh, ze komen thuis. John zit aan tafel en schenkt nog, ze schenkt hem een glas whisky in. Ik geloof dat ze hem niet vroeg en ze kijkt om. Waarom geeft hij geen antwoord en toen was hij dood. Haar dochter is ook overleden, dus deze vrouw... Nou ja, dat is natuurlijk gewoon te veel voor één mens, ook te veel voor één boek. He, ze kan het nauwelijks bevatten, je enige dochter en je man kwijt. En dan zegt ze dus het leven verandert van het ene op het andere moment. Zij, en dat zinnetje herhaalt ze als een mantra. Dus haar privékapitaal is in dit geval leed. He? En uh, in hele precieze taal, ontdaan van sentiment en met van die hele ogenschijnlijke eenvoudige zinnetjes... en vooral met het repeterende, wat zij heel erg doet, die herhaling... Uh, vangt ze dus dat verlies van haar man in woorden. Dezelfde procedure uh, past toe in Blauwe Nachten... maar in dit geval dus over haar dochter. En dus die dochter is dan vijf jaar dood. En... Uh, dus dat is echt maar wat volgt is een heel pijnlijk zelfonderzoek. Uh, wat doet dat nou, zo'n verlies van een kind voor een ouder? Ze heeft het over herinneringen die vervormen, die zich aanpassen aan wat je nog weet. Uh, Quintana was een geadopteerd uh, kind, ze haar als een heel klein babytje. En die leed aan bipolaire stoornis. Uh, als een kind dood is, dan hou je natuurlijk uitspraken tegen het licht, dat doet zij... En die gaan dan omdat ja, toch een bepaald verband aan. Dus ze vraagt zich ook af: hoe ben ik als moeder geweest? En het is uh, die, dus haar stijl: is terughoudendheid, herhaling en zeg maar een soort vlucht in de feiten. Maar het is wel degelijk, zij wil ons wel degelijk haar leed vertellen. Hè? Dus het is ook, uh, zeg maar, op. Uh, zij, zij hamert er eigenlijk bijna bij ons in. Zij heeft dus een soort privécapitaal en maakt van jou als lezer een failleur. Doet denk denken Antonio van AFT van der Heide? Nee, dat is nou het grote verschil. Twan, het is fijn dat je dat zegt, want die heeft er een roman van gemaakt. Hm. En dat is nou precies waarom je de Liebesprijs heeft gekregen. Dat is echt een roman en daarom is het ook zo goed. Je ziet hem namelijk, als ik daar nog even op mee mag... je ziet Van der Heide beginnen inderdaad met verslag... en de romanschrijvers zie je als het ware in dat boek opstaan. En dan wordt het een, echt een roman. En hij houdt hij je gewoon tot het laatst toe... bijna op een vriderachtige manier vast. Dat doen zij dus juist niet, daarom heb ik ze meegenomen. Dit is echt literaire non-fictie. Dus, zij, zij maken er geen verhaal van. van die palmen dan? Ja. Van, is veel He? dichter. Die heeft ook. John van een ja, ja, die ja. heeft ja. toen de tijd dat het boek uitkwam ook. Ja. Maar, uh, en uh, natuurlijk gebruikt zij ook een literaire met metafoor. Want zij is een literaire schrijfster, John Didion. He, Blauwe nachten. Dat grijpt terug naar een koperen plaat die ze bevestigd heeft. In Central Park is een bankje. Heeft ze koperen plaat bevestigd. Uh, ter ere of herdenking. Ter herdenk van haar dochter Quintana Rodan, Michael. In summertime en wintertime. En dan zegt ze dus, zij zit natuurlijk vaak op die bank. En tegen de schemering is er een specifiek licht. Misschien dat jij dat weet, Twan, jij hebt lang in New York gewoond. Ja. En seizoensgebonden blauw licht heeft het over dat uh, daar over het park hangt. En dat geeft ze dus een metaforische betekenis. Want dan zegt ze, tijdens de blauwe nachten... denk je dat er nooit een eind aan de dag komt... He, dat is dus heel, en dat komt ook steeds terug. Maar ook heel veel over haar lichaam, over haar lichamelijke aftakeling, over de medicijnen, dus die feitelijkheid. Ze zegt een monument oprichten. Dus een, de, de, dat bankje met die koperen plaatsen, zo'n boek, monument voor een ja, gestorven maar, dochter. Ja, maar het gaat niet over de dochter, het gaat over haar. Ja. Dat is het verschil. Ja. Precies. Het gaat over haar. Zij krijgt hartproblemen, de algemene ontreddering die ze heeft... het ondergewicht, de gordelroos. Dus zij, zij uh, heeft zich voorgenomen om heel precies te formuleren... wat gebeurt er met mij? Wat is er met mij gebeurd? Maar waarom doet ze dat? Waarom moeten wij dat weten? Dat is natuurlijk interessant. Nou, oké, okay, even dan naar die 25-jarige... De uh, ene 78, de andere is 25. 25-jarige Nederlandse schrijfster, Blogster, ik ken daar niet. Uh, die schrijft. Uh, aan... Sluis heet ze? Nee, Maan. Oh, heet ze maar Rijkenversluis? Nee, ik... Sorry, vertaald door van Rijkenversluis. Nee, ik, ik nee, nee, nee, dat nee. is John Didion. Didion. Ja. Hey, dat hebben die betaald. ook weer eens genoemd. Sorry, de vertaler. Hou je mond. <laughs> Hou je mond. <laughs> nee, nee, nee. Dit is een, deze heet Maan Leo, 1986 geboren. En zegt: niets aan mij is normaal. He, die roman die heet dus Ik Ben Maan. Ze geeft ook geen schrijversnaam. Uh, er staat helemaal geen schrijversnaam bij? Nee, is dat geen schrijversnaam bij? Dat is, dat is opvallend. Ja. Dat is heel opvallend. En de Wereldbibliotheek, dat is nou niet bepaald... een, een uitgeverij die dat soort boekjes... dat zie je meer bij Nijg of zo. Ja. Dus dit is wel... Maar goed, is, ik, ben na, ik heb haar opgezocht... en dan zie je op het blog ja. zie je haar... Ja. en nou, ze zou wel Maan heten... of misschien Luna, weet ik veel. In ieder geval, we hebben het even over het boek. Ja. Hè? Zegt ze, oké, okay, ik ben... Ik ben niet normaal. Ik ben B. Ik val op mannen die met één been in het graf staan. Ik hou van sadomasochistische spelletjes. Ze laat zich ook regelmatig billenkoek geven. Is verliefd op zo'n vettes vriendinnetje. Maar is depressief. Ze weet niet wie ze is. Nou, kortom, alle moderne varianten van die identiteitscrisis komt voorbij. Um, en het moet een bestseller worden, zegt ze. Natuurlijk, waarom zegt ze dat? Ook hier een pijnlijk zelfonderzoek, een vorm van literaire non-fictie, maar hier ook dus geen moeite genomen om een verhaal van te maken. Het zijn gewoon 17 hoofdstukken, die elk haar persoonlijkheid belichten. En waar Didion dus heel zorgvuldig en behoedzaam is. En zeg maar, een beetje vlucht in de feitelijkheid, smijt maan deze schrijfster, laat ik me, op papier. Die smijt een heleboel papier. Dus ze is uh, uit Middelburg rondborstig. Die borsten bladzijdenlang over borsten die een kutmaat hebben... waar ik werk nog nooit van had gehoord. Maar dat zegt misschien niks. Maar ze gebruikt dus als stijlmiddel de para, para, paradox en de hyperbol, De overdrijving. Alles groot. Alles... Groot, we krijgen scènes op feestjes waar mensen met leer lopen... en met zweepjes aan de, aan de weerga, in de weer gaan. Dus ook weer een beroep, ook weer effectbejag. En ook weer een beroep op ons van jurisme. Want het vinden we mensen wel leuk om te weten hoe dat daartoe gaat. Want zelf gaan ze natuurlijk niet naar die feestjes. En dan zegt ze ook, dat doet Jans Didion ook... het eigen schrijfproces is ook een onderdeel. Want ze beweert iets, ze haalt het weer terug. Ze nuanceert het, dan beweert ze het weer. Dan zegt ze, als je het niet kan, geef niet. Want dat doe ik zelf ook nauwelijks. Ik word gek van mijn eigen gekakel, zegt ze ergens. Ik kakel maar raak. Dat doet ze ook. Ik word doodmoef van de tong in het toontje, Maar onderhand gaat het verder. Dus het heeft enorme vaart. Het lijkt alsof je in de kop zit van een ADHD-patiënt en uh, die... En beiden, dat vind ik zo'n wonder, die uitgebreide... dat exploderen van die intimiteiten natuurlijk. Hè? En dus op een andere manier provoceren ze en verleiden ze ons. Zij verleidt ons met haar borsten en met alles wat daar aan vast zit. Ze moet naar de psychiater. Nou, daar heeft ze ook weer heel veel verhaal over. Ze heeft een verhouding met de oude vent. En dat gaat maar door en maar door en maar door. Maar het appelleert ook aan onze sensatiezucht, aan maar, onze nieuwsgierigheid. Maar zou het ook gewoon een heel braaf meisje kunnen zijn die dit allemaal verzint? Nou, zeker. Want over waarheid weet je nooit wat. Nee. Maar dat weet je nooit. Dat, dat is gewoon... Dat, daar heb ik laatst ook met Pieter een discussie over gehad. Hè, die dan dacht dat het allemaal zo waar was. Ja, als jij met Jennifer Egan een interview hebt... en die kan je van alles vertellen, want je weet het gewoon niet. Dus dat moet je ook laten zitten. Je hebt met het boek te maken. Maar het wordt gepresenteerd als waar. Het wordt gepresenteerd als, als autobiografisch. Ze willen getuigen... Ze willen ons getuigen maken van iets. En uh, de ene berokken overdaad en de andere in feitelijkheid. En wat heel erg grappig is, die, die herhalingen... Nou doet Groenberg dat ook heel erg. Zo bijvoorbeeld Didion. Voorrecht is iets anders. Voorrecht is een oordeel. Voorrecht is een mening. Voorrecht is een beschuldiging. Voorrecht blijft een term waarin ik me bedenkend... wat ze heeft moeten verduren. Ze heeft het over het kind wat mm -hmm. zo bevoorrecht is. In aanmerking nemend wat er nog zou gebeuren niet goed kan vinden. Dat is dram, hè? Denk ik, wat zit je nou zo te drammen? Why? Nou ja, ik zou bij maand het niet doen, want het is een en al herhaling. Maar uh, het is wel... Uh... Maakt het dat leesbaar? Nee, ik vind herhalingen uh, niet. Ik vind dat op een gegeven moment een trucje worden. Ik kan Groenberg ook niet meer lezen. Je zegt, hij zegt iets. Oh, hij is aardig. Uh, nou, hij is aardig. En hij is ook... Mm -hmm. Maar hij is ook, het gaat maar door de terughalen. Stapje twee, drie stapjes vooruit, twee stapjes terug. Het is, een, het is een stijlmiddel, maar het wordt op een gegeven moment een trucje. En dat, dat wordt gewoon vervelend. Ja, wat heeft het voor zin om het, om het middel te gebruiken dan? Want het irriteert jou als lezer. Ja. Het zal meer mensen irriteren. Nou ja, dat weet ik dus niet. Want, <laughs> want hij wordt goed verkocht. Dus... Ja. Dat is niet per se. Maar ik vind het uh, effectbejag. Ik vind sowieso als een schrijver... Natuurlijk is een schrijver altijd bezig met literaire middelen. Moet je ook als schrijver. Dus je, je, je zoekt de vorm waarin jij denkt dat je een lezer zou kunnen bereiken. Maar vooral ook een vorm die jou ook prettig... Die maakt dat jij je kunt uiten, dat jij kunt schrijven. Maar op het moment dat het alleen maar op effectbejag... Heb je ook in films, dan, dan, dan heb je toch al snel er genoeg van. Dan, dan, dan denk je, oh ja, dan heb je weer dat, uh, dat trucje. Ja, het haalt je dan, uit het verhaal. Uh, ja, dat haalt je uit het verhaal en uh, dan schemert gewoon uh, te veel erdoorheen van ik wil verkocht worden. En dat mag nooit, volgens mij. Het werkt wel. Oké, okay, dankjewel Ingrid. Als u die uh, titels nog even na wilt lezen, kunt u altijd terecht op onze website. Ja, ik had hem uh, u uh, beloofd. Uh, Mark uh, Robin Visser, daar ben je. Ja, is die er? Goedemorgen. Ja, wat zijn jouw snode plannen? Ja, hoor. Nou, moet je eens luisteren. Ik neem jullie vandaag mee naar, uh, naar Leiden. Naar... Oh, horen we hem nog, Mark Robin? Projecten? Ja, je bent Ja, Mark, Mark Robin, je viel 30, even weg. Horen jullie mee? Ja. ja, nu weer Als, wel. Als je nog één oh, keer opnieuw oh, kunt nou, beginnen. We hoorden je wegvallen bij Leiden. Dan? <laughs> ja, nog één keer. Oh, in Leiden, nou mensen... In, in Leiden heb je Naturalis, dat is het uh, Nederlands Centrum voor Biodiversiteit. En ze hebben daar 37 miljoen objecten. En een van die objecten gaan ze vandaag, ja, hoe ga ik dat nou eens even netjes zeggen, uh, uh, opensnijden, prepareren. Het is een beest en het zit al 100 jaar in een potje. Het is een beest dat alleen in Australië leeft. Het heeft een snavel en een vacht, uh, van de vacht van een bever en zwemvliezen tussen de tenen. Weten jullie dan welk beest ik bedoel? Een vogelbekdier? Nee hè, ik moest er zelf ook even over nadenken. Ja, een vogelbekdier, heel goed. En dit arme beestje zit dus al honderd jaar in zo'n potje. En ze hebben vandaag besloten om hem uit het potje te halen, met publiek erbij. En dan te gaan prepareren. Want ze weten eigenlijk niet precies waar dit beest vandaan komt. Er zit een etiket op dat potje en dat etiket is niet volledig. En daarom gaan ze nu gewoon kijken hoe en wat. Nou, ik ben zelf heel erg nieuwsgierig hoe dat gaat. Ik heb nog nooit een preparatie uh, meegemaakt En ik ben ook benieuwd wat het publiek daarvan vindt. Dat dat zomaar gewoon in het openbaar gebeurt. En als ik dan in Leiden nog niet kokhalsend ben weggerend... dan ga ik vanmiddag nog iets anders doen. Maar als je het niet erg vindt, hou ik mijn opties even open. Nou, ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. <laughs> ja, ik ook. <laughs> Goed, uh, Mark uh, Robin Visser, u hoort hem uh, later uh, op de dag uh, nog. En dan... Uh, Zullen we weten of hij inderdaad kokhalzend is weggerend, maar dat zou ook echt, dat zou mij enorm van hem tegenvallen, want ik ken hem toch als een stoere man. Ja, we gaan het hebben over uh, een mooie overzichtstentoonstelling. De eerste reizende tentoonstelling gewijd aan het leven en werk van filmmaker Stanley Kubrick. Die is vanaf donderdag te zien in het Arje Film Instituut in Amsterdam. En Kubrick die was bij leven al een mythische figuur. Een vermeend dictator op de set, een kluizenaar en een maniacaal perfectionist. De tentoonstelling die wil een nieuw licht werpen op de drijfveren en werkwijze van de regisseur. En naast veel kostuums, foto's en scenario's zijn ook iconische objecten te zien. Als The War Room uit Dr. Strangelove, de Melkbar uit A Clockwork Orange en Venetiaanse maskers uit Eyes Wide Shut. En over het leven en werk van deze beroemde en beruchte regisseur Stanley Kubrick praten we met projectleider en filmprogrammeur Leo van Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens, als ik je een anekdote mag vragen... de Eyes Wide Shut, beroemde film... met in de hoofdrollen Tom Cruise en Nicole Kidman. Dat was toen een stel, nog voordat ze gingen scheiden. Klopt het verhaal inderdaad dat Kubrick heeft gezegd... het was een erotisch geladen film. Die seksfilms, seksscènes tussen die twee, dat werkt absoluut niet. Er is geen enkele magie tussen die twee. Nou, Ik heb gehoord dat, het, uh, dat Kubrick inderdaad uh, verteld had dat het uh, uh, niet werkte... en dat ze misschien een sekstherapie moesten gaan om die centers goed uh, te doen. Ja, en daarna ging het vrij snel weer mis met dat huwelijk van uh, beiden. Het is geloof ik niet meer goed gekomen. Nee, wat... wat met de film te maken heeft, dat durf ik overigens niet te zeggen. Had hij gelijk trouwens in de film, een fascinerende film... waar heel veel aandacht toen voor was. En, had jij ook de indruk bij het zien van die film... dat er geen enkele erotische spanning tussen de twee was? Dat, ze, dat het de slechtste cast was aller tijden? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik vond het juist uh, uh, heel fascinerend hoe zeg maar, uh, die verhouding werd, werd, werd neergezet uh, in, in, in de film. Het is natuurlijk een film die gaat over seksuele frustratie, uh, uh, jaloezie. De uh, film begint met het geven dat, uh, uh, dat zij over haar uh, dromen en haar uh, erotische ja. wensen uh, vertelt. En dat hij vervolgens op een soort van, van ja, zoektocht gaat om die frustratie te, uh, te ontladen. En ik, ik vind dat... Uh, mocht er zeg maar inderdaad zijn, sprake zijn van een soort van, van niet functioneren van die relatie als het ware binnen de film. Hè, althans, tussen hun als werkelijk, uh, werkelijk stijl, dan heeft het dan natuurlijk fantastisch uitgewerkt. Wat zegt het over het werk van Kubrick, eigenlijk? Dat hij ze zo op stang gejaagd heeft, ook op de set. En dat het nooit goed genoeg was. Iedere scène moest weer over. Nou, dat is natuurlijk typerend voor zijn manier van, uh, van werken. Het was een, uh, ja, een bijna obsessieve. Uh, perfectionist, iemand die alles tot in elk detail uh, wilde voorbereiden, uh, iemand die uh, eindeloos jarenlang research kon verrichten voordat hij in een film kon beginnen. En dan nog kon het gebeuren dat een bepaalde film niet, uh, niet doorging. Ik las over een, een film over Napoleon, waar die eindeloos mee bezig is geweest, toch? Twintig ja, jaar was God, hij bezig ja. met een project over Napoleon. Is daar trouwens iets van terug te zien op die expositie? Zeker, er zijn verschillende objecten uit uh, uh, zijn rietjes worden tentoongesteld. waaronder een, een heel mooi object, dat is een soort van klein kabinet. Een, een soort van, van ladekast met allemaal systeemkaartjes. Waarin hij via een bepaald gecodificeerd uh, gecodeerd kleurensysteem... Allerlei gegevens van Napoleon, uh, maar ook van zijn hele entourage, zijn hofhouding uh, uh, gefijld had. En kon bij wijze van spreken vertellen wat Napoleon of een willekeurige generaal uit zijn uh, leger. op wijze spreken, 6 februari 1802 deed. Maar ook wat voor weer het was op dat moment. Dat had hij allemaal uitgezocht. En nooit de film. Is nooit een film geworden. Zonde. Hey, die tentoonstelling, het is een bestaande tentoonstelling, begreep ik, hey, die rondreist. Uh, wie, heeft, wie heeft dat ooit bedacht? dat deze tentoonstelling moest komen, weet je dat? Nou, het vindt zijn basis in het gegeven dat, uh, wat ik net al vertelde... dat Kubrick ja. Uh, ja, heel veel research verrichtte voor zijn project... Maar hij gooide ook nooit iets weg. He, dus zijn, zijn landhuis, zijn landgoed... stond vol met, uh, met spullen, met, met kisten. Die? Hij woonde in, uh, in Engeland. Hij was uh, begin jaren zestig. Uh, toen bleek dat hij in Amerika en Hollywood niet kon aard, hij Heeft hij ervoor gekozen om naar Engeland uh, te vertrekken. Daar heeft hij uh, eigenlijk ook het merendeel van zijn films... uiteindelijk uh, opgenomen. Zelfs een film als Full Metal Jacket, een Vietnamdrama... is in Engeland uh, op een fabrieksterrein opgenomen. Maar om even terug te gaan naar die uh, nee? tentoonstelling natuurlijk. Het geven dat... Uh, Je hij, weet, hij overleed in 1999. Enorme nalatenschap uh, nagelaten, ja. vreselijk veel documenten, objecten. Um, in de vroege jaar, in 2002, 2003, zijn een aantal archivarissen van het Deutsches Filmmuseum uh, toestemming gekregen om op zijn landgoed allemaal te inventariseren. Ja. En dat is uiteindelijk die tentoonstelling geworden. Dus echt ook in zijn privéarchief? Zeker. Ja. En heeft de AI daar nog iets aan toegevoegd? Nou, ik denk dat in relatie of in vergelijking met uh, de tentoonstelling in andere landen... is onze tentoonstelling wat, wat visueler geworden. Filmfragmenten hebben een veel prominentere positie uh, ingenomen. Dus het is dus een hele sterke visuele en auditieve, auditieve ervaring, zou je, zou, je, zou je kunnen zeggen. Um, bijvoorbeeld ook het, uh, de research die hij verricht uh, had, bijvoorbeeld voor Napoleon. Uh, uh, ontzettend veel, veel, veel beeldmateriaal uh, verzameld tussen oude... Uh, gravures, uh, schilderijen... maar ook heel veel locatieonderzoek... Uh, uh, naar nou, al dat beeldmateriaal. Dat loopt in de tienduizenden uh, foto's. Bah, ja? Dat is ingeladen in, uh, in computers... en kun je ook zeg maar, ter plekke uh, nou ja, doorbrowsen. Ja, ja. Dus Laten dus... jullie het werk ook zien? Z zijn al zijn films ook te zien in het filmmuseum? Al zijn films zijn te zien... met uitzondering van zijn eerste film, uh, Fear and Desire. Um, maar... Alle andere films zijn in uh, volledig nieuwe gerestaureerde 35 mm en digitale kopieën vertoond. En waarom is die eerste er dan niet bij? Nou, Kubrick zelf beschouwde die film als oh. een niet gelukte film, een amateuristische uh, ja, oefening eigenlijk, een studentenfilm, en wilde, hij wilde nooit dat die mee. film vertoond werd. En nou ja, goed in de geest van het programma en in de geest van de samenwerking ook met Erwin Kubrick hebben wij die wens respectief. Was was hij niet altijd eigenlijk ontevreden over het eindresultaat? Nee, ik denk dat um, als je de biografieën, de werken over hem uh, leest, dan is er op een gegeven moment toch een, een, een bepaalde uh, tevredenheid over de film. Ook zelfs over Iceberg Shut. Uh, hij is vier dagen na de eindmontage uh, overleden. Was dat toch zeg maar, de definitieve versie die hij uh, wilde realiseren? Um, vanaf het moment dat hij. Ja, Laten we zeggen, volledig artistiek onafhankelijk was. Uh, dat is vanaf Lolita. Hè? Dus vanaf dat moment had hij eigenlijk volledige artistieke controle over zijn films. Dus niet alleen over de regie, maar ook over de, de eindmontage uh, ervan. Hij heeft hij zeg maar, die films zodanig kunnen vormgeven dat dat uh, nou ja, nou, volledige tevredenheid was? Hoe komt het dat alle regisseurs verwijzen naar zijn werk? Alle acteurs wilden met hem werken. En het was vreselijk moeilijk om gecast te worden door hem. Wat bepaalt nou zijn genialiteit? Ik denk dat um, als je naar zijn werk uh, kijkt, hij heeft 13 films gemaakt over een periode van nou, iets minder dan een uh, dan half eeuw. Uh, het zijn meerendels uh, uh, klassiekers. Uh, hij was iemand die zeg maar, binnen elk genre een film gemaakt, uh, gemaakt heeft, bijvoorbeeld science fiction in 2000, uh, 2001. Um, ik denk dat dat een, een enorme aantrekkingskracht uh, op iedereen heeft uit, uh, uh, uitgeoefend. Uh, je ziet dat, dat, dat veel, veel makers naar zijn werk uh, uh, verwijzen. Je ziet misschien niet echt de directe invloed van zijn werk... In de films van andere uh, makers. Maar er is een enorm uh, respect voor zijn, uh, voor zijn vakmanschap. Het was iemand die op het gebied van special effects, uh, het gebruik van muziek bijvoorbeeld in, uh, in films, echt baanbrekend werk heeft, uh, uh, heeft verricht. En iemand die een heel sterk auteurschap in zijn films heeft uh, gelegd. Elke film die hij gemaakt heeft, is absoluut een, een film van Stanley Kubrick. Ja. Ik uh, kan me bijvoorbeeld Barry Linden nog herinneren, Hebben jullie gezien? Ja, oh, geweldig. Met wel, ja. Met, met de muziek van, van Schubert. Trio's ja, van Schubert. Oh, zo he, helemaal oh. bij kaarslicht uh, gefilmd. Ja, oh, ja, ik heb, van je hebt hem nooit gezien. Ik, nee, ik heb hem wel moet gezien. moet een keer naartoe. Ja, Ik, oh, wel. Heb, hem, ik heb hem gezien, oh, maar goed. ik blijf altijd steken op Ice White Shut. Ook omdat dat zo'n groot debat is geweest over scènes die in Amerika uit die film gehaald moesten worden. Ja. Omdat ze uh, te spannend waren, te erotisch geladen. En. Ja, ik blijf fascinerend vinden dat hij dat, dat, dat stel daarvoor gecast nou, heeft, Cruise en Ken Kidman. Ik is. Ja? Uh, er komt een scène in voor waarbij zij plast in zijn nabijheid. waar je zit. Ja. Nee, dat kan ik me niet meer herinneren. Ja, ja en ik dacht, ik, oh, dat is, dat ik kan heb je hem in Amerika gezien, dus misschien is hij daar te Dat denk ik. Ja. Dus voordat, hij, voordat ze naar het feest gaan. Het begint met een feest. Gaan ze zich aankleden, gaan ze naar het feest. Nou, ik heb hem in en New York gezien in een bioscoop. En daar is die, maar dat weet jij ja. beter, daar, daar is hij gecensureerd. Er zijn scènes uit die film gehaald, als ik me goed herinner. Nou, dit ja. was een hele preut. Nou, ja. maar, maar bijvoorbeeld A Clockwork Orange. Dat is de enige film waarbij ik ooit ben flauwgevallen. Hé? Eh? Ja. Leg uit. <laughs> Dood, nou, dat, en... dat vond ik zo. De eerste je die verkrachtingsscène... Kan je die nog halen oh, ja. leren? Toen was hij wel veel jonger. Ik... Maar goed, het zou nu misschien flauw flauwvallen. Maar toen of misschien had ik te weinig gegeten. Nou, in ieder geval. Goed, dat vond ik al heel erg. En toen op een gegeven moment dan werd dan, dan moet hij dan uh, bijkomen. Dan, dan wordt hij dus naar zo'n kliniek gebracht. En dan kreeg hij zo die krammetjes in zijn ogen. Ja, weet je. Dat is en dan tevangtime. moet hij dan kijken naar bepaalde beelden. Om uh, van, van het gewelddadige gedrag af te helpen. Ja, Ik weet niet, dat, dat vond ik zo ontzettend... Uh, het maakte zo'n enorme indruk op mij dat ik toen dacht ik, ik, ik, ik, ik, ik, moet, ik moet de bioscoop uit. En toen in het voorportaal van de bioscoop zeeg ik ineen als een, 19, als een, een, een, een dame uit het einde van de nege, 19e eeuw. Ja. Maar goed, dat, het, ik dacht er wel aan, want ik denk van dat is vast niet toevallig dat dat dan bij een film van Kubrick gebeurt. omdat het gewoon zulke heftige beelden zijn. Iedereen heeft dus kennelijk zijn eigen Kubrick film, hè? Ja, ik denk dat... Voor mij persoonlijk uh, wisselt het over de jaren heen van welke ja. films uh, favoriet zijn. Ik vind het ook films die uh, groeien in de loop der, uh, loop der jaren. Wel, ik had bij Icewit Shut, bij de uitbreng, had ik het gevoel dat het een hele goede film is. Maar ik, ik zie het nog niet precies. Ik weet nog niet precies wat het, ja. uh, uh, wat het is. En dat, dat zie je bij meer films van uh, Kubrick. Dat ze oorspronkelijk uh, ja, enigszins verdeeld worden ontvangen door, uh, uh, door de pers. Kijk maar 2001. Ja. Uh, heel veel. Critici begrepen die veel niet, maar in de loop der jaren is het een, uh, een echte klassieker uh, geworden. Ja, uh, Twan zei het al even, zijn perfectionisme was uh, legendarisch. Ik, zowel tijdens de productie als op het moment dat het resultaat in de bioscoop te zien was. Uh, zo schijnt hij dus ook persoonlijk in actie te zijn gekomen als de projectie niet goed was. Zijn dat gewoon mooie verhalen of, of, of klopt dat ook? Nee, dit heb ik wel uit de eerste hand, ja. dat dat uh, klopt. Um, de vraag is natuurlijk hoe wist hij dat? Hè? Want het verhaal gaat dat uh, in de bioscoop in Nederland uh, Becky Linden werd, uh, mm -hmm. werd vertoond. Uh, dat de distributeur Warner Brothers, uh, Kubrick's was de distributeur, ja. op maandagochtend een telefoontje ontving van Stanley Kubrick: uh, Let op, die bioscoop daar en daar en daar. De tweede acte is niet in focus, is niet scherp. Doe er wat aan. En ja, grote vraag: hoe komt die man aan dat, uh, dat verhaal? Ja. Heeft hij spionnen? Ook daar is weer een mooi verhaal uh, over. Er is een hele mooie documentaire gemaakt. Uh, Kubrick's uh, Boxes. Ja. Waarin uh, op het landgoed van Kubrick... Dus, uh, nou ja, die, al die archiefdozen zeg maar, uh, uh, naar boven worden gehaald. Ja. En de inhoud uh, ja. uh, wordt uh, bestudeerd. En een van die... Vele archiefdozen bevinden zich ook de fanmail naar Kubrick. En niet alleen de positieve, positieve brieven, maar ook de, de, de negatieve recensies. En zoals hij dat zelf ook uh, omschrijft, de, de gekke brieven. Alles gecatalogiseerd, geïndexeerd. Hij bewaarde alles. Dus een theorie zou kunnen zijn dat uh, op die manier Kubrick een netwerk heeft opgebouwd... van fans, uh, medewerkers, ondersteuners in andere landen... die hem attendeerden op dat soort uh, verschijnselen. Je zei: ik heb het uit eerste hand. Wie is dan jouw bron voor dit verhaal? Dat is een medewerker van Warner Brothers. Hm. Zijn er eigenlijk nabestaanden? Zijn er familieleden van Q Kubrick die deze tentoonstelling uh, samen uh, daaraan meegewerkt hebben? Ja, de erven Kubrick uh, zijn zeer nauw uh, betrokken geweest bij de totstandkoming van deze Zijn dat uh, kinderen, zo'n vrouw? Dat is uh, in eerste instantie zijn weduwe, Christiane Kubrick, en zijn zwager, Jen Harlan. Uh, die overigens ook executive producer is uh, geweest... van al zijn films uh, uh, vanaf Clockwork Orange. En wat ik ook wel interessant vind, is dat... Uh, zeker als je naar de latere films kijkt... dan zie je dat het ook een soort van klein familiebedrijfje aan het worden is. Dus verschillende mensen uit de Kubrick-familie, uh, bijvoorbeeld zijn dochter... Uh, zijn ook betrokken geweest bij de producties. Uh, Vivian Kubrick heeft een hele mooie making-of documentaire... over of The Shining gemaakt, maar heeft bijvoorbeeld ook de muziek... van Full Metal Jacket geschreven. Ja. Klinkt als de familie uh, Coppola. Sophia en Francis Coppola. Ja, daar lijkt het inderdaad uh, wel op. Um, overigens, de films van van, van Kubrick... De, de crews die daaraan meewerkten... bestonden vaak uit medewerkers die al langere tijd met hem, uh, met hem werkten. Hij werkte heel efficiënt, hè, dus met een, een, een kleine opnamecrew. Daardoor kon je misschien ook het soort scènes draaien... als wat hij in IJsward Shut heeft gedaan... omdat er geen nou ja, uh, 75 man rondom uh, de set uh, stond. Maar wat wel heel... Uh, ja, uh, typerend is voor voor, voor Kubrick, is dat hij een enorm netwerk om zich heen had. van, van mensen die ook research voor hem verrichten. Ja. Uh, wat is er een voorwerp op de tentoonstelling. waarvan u zegt: van ja, dat is zo bijzonder. moet ik eventjes nog speciaal nog noemen. Dan kom ik toch weer terug op, op het kastje toch, van Napoleon. De kastje, ja, dat heb je al Met de systeemkaarten. Ja, maar... maar wat ik verder uh, heel mooi vind... Uh, het zijn, zijn dus niet alleen de, de objecten die erin zitten... zoals een ruimtehelm uit uh, 2001... of ja. een, uh, het uh, Star Child uh, uit de zelde serie. Maar zit hem soms, de rol zit hem soms ook in kleine details. Er hangt bijvoorbeeld een, uh, een, een heel klein minuscule kaartje... een uitnodiging voor een preview van uh, Doctor Love of How I Stopped Worrying ja. and Love the Bomb... Um, gedateerd 22 november 1963. Nee. Ja, dat is de dag dat uh, Kennedy, Kennedy vermoord, ja. Uh, vermoord werd. Die, ja, eigenlijk onnodig zeggen dat dat, uh, dat dat niet doorging. Daaromheen is ook weer een verhaal. Um, Oorspronkelijk zat er in uh, Dr. Strangelof een paardgooi-scène. Uh, waarin iedereen in de Warroom, uh, het dus bekende verhaal... Uh, eh? in bezigheid van de Amerikaanse president... elkaar met taarten uh, uh, uh, besmeedt. Mm -hmm. uh, en een van de dialooglijnen in die scène was... Uh, the president has been hit. Nou, ja, dat is dat er, dus waarschijnlijk ook om die reden. Hè, want de uh, release van ja. Dr. Streenslav was na de moord op Kennedy ja. uitgehaald. Ja. En welke film moeten mensen toch echt weer eens gaan zien? Nou ja, mijn grote favoriet blijft 2000 One. Een film okay. die het uh, best tot z'n recht komt op het grote doek. Oké. Okay. Okay. Dank je wel, Leo van Hey van Filminstituut AID. Het ging dus over de tentoonstelling Stanley Kubrick. Komende donderdag wordt hij geopend en die is nog te zien tot en met 9 september. Dan weet u waar u uh, naartoe kan op al die druilerige zomerdagen die ja. er nog aan zitten te komen. Lekker naar het Goed, Museum. We ja. gaan naar uh, de Radio 1 Sportzomer, naar Bas van Werven. Snel, Bas, wat heb je het komende uur allemaal in de uitzending? Toen, we gaan uiteraard praten over het nieuws. Egypte, daar zijn de stembussen open. Daar kiest men uh, ja, een uh, nieuwe president in de tweede ronde. Minka Nijhuis bespreken we, die uh, komt hier in de studio. Uh, is een uh, goede kennis van Aung San Suu Kyi, de Burmeese uh, Nobelprijswinnaar... die een rondje door Europa maakt voor het eerst in 24 jaar. En we gaan praten over Le Mans. Uiteraard, als ik er zit, moet het ook over autootjes gaan. 24 uur 24 uurs race start vanmiddag in Frankrijk. Wat rij je zelf eigenlijk? Ik rijd een platte kever. Platte kever, is dat een Porsche? Ja. Oh ja, daar zie je wel eens mee. Je bent toch een snelle <laughs> jongen, ben je toch, Bas? Dat jij ja, ja, weet. Je, als je zelf niet hard kan, dan moet je het uh, met uh, middelen doen. Uh, met dat is het verhaal. Oké, okay. goed Bas. Uh, ja, we, we, we, verder nog iets, we hebben nog twintig minuten. Je bent te snel. Twintig minuten. Ik ben te snel. Nog, ja. nou, oh, dan daar kunnen we nog even eens <laughs> door. We hebben, we hebben een... Bij ook een gesprek straks is interessant met uh, een baas van een woningbouwcorporatie. Zoals ja. je weet, die liggen nogal onder, onder vuur. Uh, deze ook. En deze meneer kan geen geld meer krijgen, mm. geen huis meer bouwen, omdat de banken niet meer mee willen doen. Oké. Okay. Alle Zometeen, allemaal. Samen met Bert van Sloten. Dankjewel. En nu ook. Bedankt. Prettige zaterdag. Bedankt. Ja. Samen thuis, samen trots. De Radio 1 Sportzomer en het EK Voetbal. Vanavond om kwart voor negen in groep A, Tsjechië-Polen en Griekenland-Rusland. Morgen Portugal-Nederland en Denemarken-Duitsland. Luister de Radio 1 Sportzomer en mis niks van het EK. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.